Een minpunt, zeggen NS en ProRail, die vandaag testen hoe het treinverkeer door kan gaan bij extreme weersomstandigheden. De afgelopen winter was dat wel anders. Een paar keer werd zelfs het hele treinverkeer stilgelegd. De proef van vandaag hield in dat de treinen heen en weer pendelden tussen enkele tientallen knooppuntstations. Zo wordt voorkomen dat vertragingen als gevolg van bijvoorbeeld kapotte treinen of wissels zich verspreiden over de rest van het land. Het zogeheten sneeuwbal effect. Morgen rijden de treinen weer volgens de gewone dienstregeling. Een combinatie van recreatieverkeer, wegwerkzaamheden en ongelukken hebben tegen zes uur vanavond geleid tot een totale filelengte van 120 kilometer. Deze zondag werd daarmee de drukste zondag van het jaar. De ANWB sprak van extreem lange files voor een zondag. Druk was het vooral op de A15 bij het knooppunt Gorkum en op de A27 bij het knooppunt Lexmond. Op de terugweg van de stranden in Zandvoort en in Zeeland stonden ook veel files. Bij een steekpartij in een tram in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of er een ruzie vooraf ging aan de steekpartij. De dader vluchtte weg, maar omstanders wezen de politie naar een huis waar hij naartoe was gevlucht. Daar heeft de Rotterdamse politie twee arrestaties verricht. Op de Wereldruiterspelen in de Amerikaanse staat Kentucky heeft vierspanner ijsbrand Chardon Zilver gewonnen. De viervoudig wereldkampioen eindigde achter de Australier Boyd Excel. Koos de Ronde werd vijfde en Theo...